Met Israël op weg naar de eindtijd. Dat is de titel van de serie Binnen de Eindtijd en profetie die we deze keer behandelen. En Jan van Bannenveld, hartelijk welkom opnieuw. Um, we gaan het vandaag hebben over het duizendjarige jarige Vrederijk. We hadden dat al aangekondigd, de vorige aflevering, maar het gaat nu echt gebeuren. Um, wat is zo kenmerkend aan het 1000-jarige Vrederijk? De heer Jezus. Ja. Dat is een heel, dat heel dat duidelijk is toch, antwoord, ja. Dat is <laughs> eigenlijk wel een kenmerkend. Kijk, ja. hier. Hier zien we dat op dat schema. Zie je hier dat de Heer is naar de hemel gegaan. Dat is de hemelvaart. En dan komt hij terug. Hier op de Olijfberg. Zie je wel? Ja. En daarna breekt dan het Vrederijk. Dat duizend jaar rijk aan. Die terugkeer van de heer Jezus. Die vinden we ook in openbaring 19. En we vinden ook die, die terugkeer van... Koningschap van God in Zachariah 14. Dan leest openbaring 19. Ik zag de hemel geopend en een wit paard. En hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij veldt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En hoe heet hij? Ik ga het niet helemaal lezen. Hij, uh, en zijn naam wordt genoemd het woord van God. Dat lezen we Johannes 1 vers 1 ook. En het woord was God en het woord was bij God... Het woord nu is vlees geworden, is de heer Jezus. Ja. Nou, wat gaat hij dan doen? Hij eh, zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de persbak van de toon van God de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam... Koning der Koningen en Heer der Heren. Wat doet hij? Hij pakt dat beest waar we het vorige keer over hadden gehad. Mm -hmm. En ik zag vers 19... Het beest en de koningen der aarde. En ze gingen allemaal oorlog voeren tegen hem die op het paard zat. Nou, die verliezen natuurlijk, dat zit er heel duidelijk. En uh, ze worden levend geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. Nou, dat, dan is het afgelopen met Satan. Ja, en de beest is hier dus de valse profeet. Dat is de valse profeet die dus gegrepen wordt... Maar ook het beest zelf. Allebei worden ze gegrepen mm -hmm. in vers 20. Uh, en het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen had gedaan. Ja. Dus allebei uh, de politieke Ja, Dus van een beest het, uit de zee en een beest uit de aarde. Ja, de politieke en de geestelijke machthebber ja, op aarde. Die worden allebei gegrepen. Daar en wordt, wordt mee afgerekend. En nog niet mee afgerekend. Nog niet helemaal. Nee. nee. Want wordt, wordt, wat gebeurt er dan? Komt er nog in vers 20, vers 1. Er komt een engel uit de hemel. Die heeft de sleutel van de afgrond. Het ja. dodenrijk, de hel, of hoe je het ook noemen wilt. Die heeft ja. de sleutel van de afgrond. En een grote keten in zijn hand. Een boeien. Mm -hmm. En hij greep de draak, de oude slang. Dat is de duivel, de, duivel, de Satan. Ja. En die wordt hem zeven, eh, duizend jaar lang wordt hij gebonden. Dus we hebben het beest uit de zee. We hebben het beest uit de uh, afgrond. En we hebben de duivel zelf. Ja, maar die, die dus... inspireerde natuurlijk ah, ja. die beesten. Dat ja. Was, uh... ja, maar er is een drie-eenheid daar. Ja, maar de duivel is geest natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dat is ook een, een demonische geest. Ja, maar je hebt dus de kopie van de drie drieënheid. Uh, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ik ja. zou het niet zo graag willen noemen, want ik vind dat uh, niet... Uh, maar hij aapt toch alles na? Ja, maar niet heilig tegenover God. Nee, dat is ook zo. Maar goed, uh, hij, hij, aap, hij is de aap van God, zeggen we. Ja, ja, ja dat zegt In Luther zin... inderdaad. Nou, maar hier zij wordt dus voor tijdelijk eigenlijk met alle drie afgerekend. Wordt tijdelijk afgerekend. Ze zitten daar in die afgrond. En wat kunnen ze dan niet meer doen? Openbaring 20, vers 3. Uh, zij kunnen de volken niet meer verleiden. Hm. Dus zij kunnen die volken niet meer tot het kwaad verleiden. Als God bij wijze van spreken zijn aangezicht verbergt... Ja. dan zijn, kunnen zij er niet meer... Als de kippen erbij zijn om oorlog en narigheid en mm -hmm. ellende te veroorzaken. Ja. Als er dan nog ellende komt, is het eigen schuld van de mensen. Ja. Maar dus ja, zouden die niet zo gewend zijn aan hun levensstijl? Dat... Ja, dat weet ik niet. Ook in, openbaar, in, in Zacharia 14 mm -hmm. er staat dan ook weer die komst van de Heer. Ja. Want wanneer zal dat plaatsvinden, dat zie je hier weer op dat, uh, dat schema, dat zal plaatsvinden aan het einde van die zeven jaren. Ja. En uh, dan is die antichrist, dat beest, is keihard bezig om Jeruzalem te veroveren ja. en, en te overheersen. Ja. En, en voor een aantal mensen zal, zullen dan de ogen inmiddels geopend zijn? Ja, zeker. Maar we hebben ook gelezen dat er nog mensen zeg maar, hun hand verheffen naar de hemel en zeggen van ja, maar die God dit en die God dat, al dat die zal rampen en gebeuren. Voorts. Maar ja. dan gaan we eerst even, dan gaat de Jeruzalem en dan zal in eerste instantie de heer Jezus ook komen. Niet alleen om dat beest en die draak mm -hmm. en dat de profeet te binden, maar ook om Jeruzalem te bevrijden. Ja. Dat, is, dat is belangrijk, want Jeruzalem is de stad van de grote koning. Ja. En vanuit Jeruzalem zal hij de wereld regeren. Ja. Dat is een duidelijke zaak. Vandaar dan, dat we het ook de hoofdstad van de wereld noemen. Ja. Uh, in Zachariah 14 vers 3. Dan zal de Heer uittrekken om tegen al die volken. Dus die Jeruzalem aan het belegeren zijn. En Jeruzalem veroveren willen, bezetten willen. Uh, strijden. Zoals hij vroeger streed in de tijd van de strijd. In die tijd zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Ja. Dus komt hij dus op de Olijfberg. En dat staat ook in openbaring 19. En dan breekt het Duizendjaren rijk aan. Ja. Maar, ik zal zo vertellen wat er is, was. Is er een reden waarom hij juist op de Olijfberg terugkomt? Omdat hij ook van de Olijfberg is heen gegaan. Vanuit het is daar. bij de hemelvaart. Dat ja. vond op de olijfberg plaats. Ja. En toen stonden die twee engelen bij de apostelen. En die zeiden jullie Galileus, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken. Hij... Die naar de hemel gegaan is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Ja, ja, dat dus Dat houdt ja, dat ook in. Ja. Op dezelfde plek. Nee, maar ik, ik bedacht even van. Uh, we hebben het in een eerdere aflevering gehad over de belangrijkheid van de berg Sion. Uh, ja, die Olijberg is maar, ja. laat ik zeggen, een tussenbergje. Ja, ja, precies. En, uh, ja, want het, het grote wat er plaats gaat vinden, dat gaat vanuit de berg Sion plaatsvinden. Ja. Ja. Jij noemde net. Dat er toch nog mensen zijn met hun vuist. Ja, ja, absoluut. Moet je maar eens kijken, ook dat staat in de Bijbel. Dat staat in Psalm 2. Dat staat in Psalm 2. De hele belangrijke. Alle Psalmen zijn belangrijk natuurlijk. Maar dan zien we hier in Psalm 2. Daar lezen we dan. Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? Dus ja. ze zitten toch ondergronds te woelen. Ja. Want dat willen ze niet. De koningen van de aarde, die stellen zich op in slagorde. En de machthebbers spannen samen. Pst, pst, pst, pst, pst, ja. De naties misschien, ja. of uh, allerlei conferenties. Europa. Wat willen ze? Zij willen samen spannen tegen de here en zijn gezalden. Wie is de gezalfde van de Heeren? De Heeren. Natuurlijk. Ja, ja. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dus zij zitten daar in dat duizendjarige. jaar. Zij erbij. willen niet in het keurslijf van... Zij willen niet in, in de keurslijf van de Torah, van de goede wetten van God ja, zitten. Ja. Ze willen zelf het allemaal uitmaken. Mm -hmm. Hij die in de hemel zit lacht. De heer spot met hen. En wat gaat hij dan zeggen? Vers 6. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn de heilige, heilige berg. berg. Ja. Dat is de koning, de heer Jezus, die heeft God daar neergezet. En van daaruit gaat hij regeren. En van daaruit gaat het allemaal gebeuren. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, vandaar dat ik even dacht van, hey, Olijfberg, Berg Sion. Ja, ja, uh, nee, maar ja, dat geeft niet. Maar en de Olijfberg zal... ligt natuurlijk ook, ligt dat niet in Oost-Jeruzalem? Dat ligt ten oosten van Jeruzalem, ja, ja. dat is de ja. Olijfberg. Het is wel heel apart dat, het daar, dat hij daar terugkomt, want dat is nu Arabisch gebied, toch? Uh, gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Want er ja. staat ook uh, in die buurt, er staat ook de Hebreeuwse universiteit ja, enzovoorts. Okay. Ja. Maar het, het, het blijft Israël, hoor. Dat ja, nee, nee, nee, sowieso. Maar... Ik, ik, ik stel je maar even gerust. <laughs> ja. uh, ook in dat vrederijk speelt Israël natuurlijk een heel belangrijke rol. Hmm. Heel belangrijk. In dat Eteronomium staat als Israël dan Gods belofte heeft gekregen, want God die zegt, ik zal een nieuw verbond sluiten met Israël en met Juda. Hmm. Wat is dat nieuwe verbond? Dat hij hun, zijn Torah, zijn wetten legt in hun harten en in hun verstand. Dan zullen ze dus van harte, omdat de wet in hun hart is, zullen ze van harte de wetten van God volbrengen. Is dat, is dat dan eigenlijk uh, wat wij als, als christenen hebben meegemaakt, de, de omwenteling van een, een hart van, van, van steen naar een hart van vlees, wat in Ezekiel staat? In Ezekiel 36 ja. staat dat, ja. Ja, wij hebben natuurlijk ook een omkeer van de hart ja, gekregen. Dat ja. noemen ze de wedergeboorte. Ja, hoe zouden wij anders dit van harte kunnen onderschrijven? Ja, maar hoe zouden wij anders ook van harte willen met ons hele wezen God gehoorzamen ja. en achter de Heer ja. aangaan? Omdat we weten dat het de goede wet maar is. Maar dat dus wat, wat, wat wij herkennen als een wedergeboorte, dat gaat er dus straks plaatsvinden... In, in, in, bij, bij de joden. Massaal ja. met Joodse volk ja. gaat dat plaatsvinden. Dat gebeurt er natuurlijk al regelmatig bij Messiaans Ja, maar joden. ook veel orthodoxe Joden. Ja. Ja. Ja. En, en, en dan zal ze hun harten in, uh, in hun verstand en in hun geest leggen. De, hmm. de, de, de, de Torah, de ja. wet van God, zal dus bij hen zijn. En je kunt pas de wet onderwijzen, als je die wet ook van harte aanhangt. Ja. En, dan, en dan gaat het gebeuren, wat er in Deuteronomium 28 staat... Als jullie mijn wetten volgen, dan zullen jullie tot een kop zijn en niet tot een staart. Mm. En ergens anders staat, jubelt om het hoofd der natieën. Dat ja. zal Israël dan zijn. Ja. En Israël zal ingeschakeld worden bij die wetten over het hele wereld te brengen. In elk geval zullen er 144.000 zijn. Ja, er zijn bepaalde groepen die dat claimen. Ja, jammer voor ze. Ja, ach, zijn, we maken, iedereen maakt wel eens een vergissing. Maar er staat heel duidelijk in de Bijbel. dat het er 12.000 uit Juda, 12.000 uit. Stammen uit, uit, uit elke uit, stam. Uit elke stam komen er 12.000. Uh, 12 behalve uit de stam van, van Dan. Ja. Nou, waarom weet je. Maar goed, niet. het zijn dus niet uh, 144.000 Jehovah-getuigen. die daar nee, recht, nee, nee, die daar nee, recht nee. op hebben. Want, want daar hebben we het over natuurlijk. Nee, nee natuurlijk niet. Nee. Dat zijn mensen. Uh, Joodse mensen vol van Gods geest die Gods woord over deze aarde zullen uitdragen. En het lam zullen volgen op de voet hmm. uh, over de hele wereld. En dat is dat zal, zal ongelooflijk mooie dingen meemaken. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jezaja 60, Jezaja 66, Jezaja 61. Al die laatste stukken van Jezaja zie je dan. Ik zal er eentje nemen, maar Jezaja 60. Daar zegt God tegen Jezaja, sta op, wordt verlicht. En Jezaja zegt het dan tegen Israël, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën, maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Mm -hmm. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Dus die volken die zullen advies gaan vragen in Israël. Ja, want dat is wat ik eigenlijk wilde vragen. Uh, we hebben al die rampen gezien dan inmiddels. Uh, als we het schema van jou uh, uh, hanteren. En we hebben de oorlogen gezien enzovoorts. We hebben gezien dat er ook in... Ah, uh, is dan ook geweest, neem ik aan. Dat is ook voorbij, uh, ja. ja. Uh, dus daar is nogal wat gebeurd... En uh, dan bestaat in het duizendjaar vrede rijk, bestaan er nog steeds volkeren en natiën. Natuurlijk, die, er zijn steeds veel mensen die dat allemaal zullen overleven. Ja. En die zullen dan onder de heerschappij van Israël en zijn volk, en ik denk ook uh, vele van de gemeenten, die met de heer Jezus als koningen zullen heersen. Mm. Uh, zullen, hoe ziet zoiets dat... eruit? Uh, zeg je? Hoe ziet zoiets eruit volgens jou? Nou, ik denk dat uh, jij zult misschien koning van Friesland worden of iets dergelijks. Ja, dan moet ik eerst Fries leren spreken. <laughs> ja, Ja, nou, laten we dan wat anders nemen: Apeldoorn of zo. Ja. Uh, van de Vechten, de vorst van Apeldoorn. Mm. Nee, maar, maar iets dergelijks zal er dan gebeuren: dat we dan namens God, zoals Adam, was dus de onderkoning van ja. de Heer op ja. aarde. En zo zullen wij dus onderkoningen van de Heer zijn en zijn woord hier op aarde uitdragen en, en, en, en zijn recht hier handhaven. Dus in wezen hebben we straks in alle naties die er dan nog zijn... Uh, en die geregeerd worden door hun eigen regeerders. Ja, ja. Mogen we er dan vanuit gaan dat dat allemaal christelijke uh, politi politici zijn? Ik noem het niet christelijk. Ik noem het dan uh, uh, uh, uh, dienstknechten of... Uh, onderdanen... Zoals Daniel zijn positie had, zoals ja, Jozef zijn positie had. Onderdanen van de Heer Jezus. Ja. Onderdanen die het getrouw aan het Bijbelse woord uh, over deze wereld zullen regeren. Ja. Maar dan moet je dat Bijbelse woord ook kennen. Ja. En daarom ben ik bang dat de meeste joden, uh, dat die de meeste christenen voor zullen gaan. Want die kennen Gods woord. Die kennen in elk geval het Oude Testament bijna uit hun hoofd. Ja. En de meeste christenen, sorry dat ik het zeg, maar het is... velen die weten geen ene fluit. Nee, maar goed, de letter maakt dood en de geest brengt tot leven. Ja, maar de geest zonder, uh, zonder het woord, dat is zo. Dat, dat, dat is lijst, zo, maar... Dat leidt tot puinhoop en <laughs> geestdrijverij. Dat is de En tot kant. mensen die zeggen, de Heer die heeft mij geopenbaard ja. dat jij mij duizend euro moet geven. En al dergelijke. Ja, dan zeg ik altijd, dan zal de Heer dat mij ook wel openbaren. Ja, ja, ja. En, en dat doet de Heer natuurlijk niet, want je... <laughs> Nee, ja. maar goed, even... even uh, Serieus weer. Nou. Ja. Ja, maar, maar dat zal dus gaan gebeuren in duizend jaar Frederik. Ja, die dingen die ja. zullen gebeuren. Er zullen natieën zijn, er zullen regeren zijn... en die zullen ja, ja. eigenlijk God-pleasers zijn. Ja, ja. In Jezaja 61 lees ik ook weer... Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudde te wijden. Oh, dat vind ik voor mij ook wel een aardige taak. Ja. ja. En, uh, en vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn... Maar gij Israël zult priesters van de Heren weten, heten, dienaren van onze God genoemd worden. En gij zult van het vermogen van de volken genieten enzovoorts. Nee, dus Israël zal weer zijn priesterlijke taak zullen ze weer opnemen. Ja. En ergens anders staat er ook in Jezaja, van verre zullen zij komen om het huis des Heren te helpen bouwen. Ja, maar je zou een beetje, als je een beetje slecht wil denken... Zou je, ...zou je nu al kunnen zeggen van... Daar ...hoef je niet voor te wachten tot duizend jaar vrede rijk... ...want we zien in Israël dat het nu al gebeurt. De Arabieren, de Palestijnen die komen uh, ja, ja. Om, om te helpen in Israël. Die zijn, dat zijn de bouwers, dat zijn degenen die de wegen aanleggen. Ja, er is nog veel meer. Er waren, uh, een klein jaar geleden denk ik... ...waren er pas bekeerde gelovigen uit Nieuw-Guinea... Mm -hmm. En die mensen die gingen ijverig de Bijbel bestuderen. En die lazen ergens, vreemdelingen zullen van verre komen om u te helpen het huis des heren te bouwen. Maar wij zijn van verre, zeiden ze. En wij moeten dus helpen het huis des heren bouwen. Dus die arme Papua's die hebben een kilo goud bijeenvergaderd vergaderd en een heleboel geld en sieraden... En hebben een delegatietje naar Jeruzalem gestuurd ja. om dat te overhandigen, Net als de uit het oosten. Ja. En zij vroegen niet waar is de geboren koning der joden. Maar zij vroegen, ja wij komen met een offer voor de tempel. Waar ja. moeten we dat afleveren? Nou dat wisten ze in Jeruzalem wel. Je moet bij het tempelinstituut zijn. Ja. Hè, waar ze die attributen maken. Nou die rabbijn, die heet rabbijn Richmond. Die was stom verbaasd. Daar komen jullie doen. Ja dat staat in uw schriften. Ze ja, maar sta... dat wist hij toch wel? Zeg je? Dat wist hij hopelijk ja, toch wel? Ja, ja, ja. Maar... maar in de praktijk is het dan toch wel... Dan, dan, dan, dan komt dat tot leven. Je ja. weet zover. Ja, maar dat bedoel ik. hè? Van, uh, het woord kan... moet tot leven komen. Ja. Dat doet eigenlijk de ja. geest. Ja, dat bedoel ik. Nou, en hij was er zo ontzettend ontroerd door. Hij zegt, de Bijbelse profetie komt hier tot leven. Zo zal God ook alle andere profetieën voor ons in vervulling brengen. En ja. ja. nou, zo waren daar die Papuas. Ja. En er is een... Uh, een Indonesische christen in Nederland die reist ook in, in, in, in Indonesië rond. En overal verkondigt hij het evangelie, maar ook de boodschap over Israël. En ja. er zijn tienduizenden christenen die beloofd hebben om elke dag voor Israël te bidden. Zo. En dat is de kracht van Israël. Ja. Want er staat, geschreven, er staat geschreven... Het gebed van de rechtvaardigen vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt... Als je bidt voor een ander, krijgt die ander kracht. Ja. Als je bidt voor Israël, krijgt Israël kracht om in Gods wegen te gaan. En je wordt zelf gezegend. En je wordt zelf gezegend, maar dat is dan een bijresultaat waarom ik het niet doe. Nee, dat is duidelijk. Ja, maar, dat is duidelijk. maar goed, dat duizendjarig rijk, dat is, dat moet opschieten denk ik. Dat De duizendjarig rijk, dat loopt verkeerd af. Ja, dat is wel heel triest, want je zou denken van wanneer komt er nou eindelijk eens ja, een keer ja, eind ja. aan alle ellende? Nou, dan gaan we kijken hoe loopt dat af, dat duizendjarig ja. rijk. Dat lezen we in openbaring 20 ook. Mm -hmm. En wanneer die duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En vers 8. Hij zal uitgaan om de volken aan de vier hoeken van de aarde te verleiden, Gog en Magog om hen tot de oorlog te verzamelen... en hun getal was als het zand van de zee. Waarom doet God dat nou? Ja, je zou denken van... We, hebben daar, nou we hadden daar al die oorlogen gehad. Ja. We hebben, Armageddon is al geweest. Ja, het, het, het gaat nou goed. Uh, we hebben een vredesrijk duizend jaar lang. Dat is toch best, best een aardige tijd. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en, en, en nou komt er nou nog weer een oorlog. Waarom? De mensen die waren min of meer, ik denk zelfs meer dan min, eigenlijk gedwongen om in de band van de Torah, van Gods wetten te leven. Dat lazen we in Psalm 2. Ja. Laat ons hun banden verscheuren. Ja. Die voelden de wet als een soort band. Ja. En onze God, die wil vrijwillig gediend worden. Je mag gered worden. Ja. Je mag bevrijd worden. <kwijls> maar iedereen wil die mag komen, zegt de Bijbel. Maar het hoeft niet. Nee. Als je je eigen wil wil doen, dan moet je het zelf maar zien. Dus nu wilde God eens toetsen, wie willen ze nou gehoorzamen? Net als in het paradijs, Adam en Eva, toetsen. Nou, en, en een heleboel volken die wilden dat niet, die zijn uh, verschrikkelijk ongehoorzaam. En wat gaan ze dan weer doen? Wat is altijd de uiteindelijke, de zwaarste zonde waardoor uh, de volken gestraft worden? Antisemitisme. Ja. Anti-Zionisme. Ja. Want er staat hier. Wat gaan ze doen? Vers 9. Ze omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Ja, dus, wie is dus, de legerplaats der heiligen? Is Israël. Dus, ja, en, en wie is de geliefde stad? Jeruzalem, is Jeruzalem. Ja. Ze trekken weer op tot Jeruzalem. Nou, en, dan zegt en dat heer, is dus de plaats waar daar de Jezus regeert. Dat ja, ja, ja, ja, ja. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan is het afgelopen. Er daalde vuur uit de hemel. En uh, die verslond hen... En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel... waar ook het beest zijn in, en de valse profeet zijn. Hmm. Die, dat gebeurt er dan. En daarna pas, dan komt, wat ik hier op het schema tenslotte heb... het oordeel voor de grote witte troon. Hier heb ik die opstand, heb ik hier geschreven, ja. die ik net vertelde. Nou ja, ja, en dan zien we hier het oordeel voor de grote witte troon. Dat is voor de troon van God. En dan breekt pas de zogenaamde eeuwigheid aan. En wat is dan de eeuwigheid? Daar weten we weinig van, daar weten we alleen maar van wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft. Wat in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Ja. Niet dat, en dan pas, maar er gaat nog heel wat gebeuren. Het duizendjarig rijk is die eeuwigheid nog niet. Het is wel goed, het is wel mooi, maar het is het nog niet. Dat komt daarna pas en ja. daar is heel weinig van geopenbaard. Want het duizendjarig rijk is natuurlijk fantastisch. Ja, nog... daar zou iedereen in willen leven. En daar zou iedereen ja, ook nu, nu voor willen tekenen om daarin te mogen leven. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Uh, uh, zij, uh, Jezaja 66 zegt er prachtige dingen over. Zij zullen huizen bouwen, vers 21, die bewonen. Wij gaan de planten en de vruchten van eten. Uh, zij zullen niet bouwen opdat een ander er gaat wonen... en niet planten opdat een ander het zal eten. Want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn... Bomen, dus, kunnen, bomen kunnen meer dan duizend jaar oud ja, worden. Ja, ik wou zeggen, dan zijn we geen tachtig meer. Uh, nee, geen, uh, ik geef jou tegen die tijd 380 jaar. Oh, dat is niet veel als, het, als een boom duizend jaar kan worden. Oké, okay, dan goed. Dan krijg je er <laughs> nog 500 jaar bij. Nee, want voor ons ligt het anders. Ja. Wij hebben dan ons nieuwe lichaam al gekregen. Ja, precies. We zijn uh, met een heerlijk lichaam. Ja, het een heerlijk lichaam dat onsterfelijk is. Ja, ja. Wij zullen in wezen gelijkvormig zijn... niet gelijk zijn, maar gelijkvormig zijn... aan de Heer Jezus. Ja, Dus voor ons geldt dat in wezen al niet meer. Dat geldt dan waarschijnlijk voor de mensen... die Jezus niet hebben aangenomen. Uh, dat geldt in de eerste plaats voor Israël. Ja. En ook voor de mensen die dan... in die tijd nog leven. Ja, ja. Er zijn nog meer, hier nog meer prachtige dingen. Vers 23. Zij zullen niet te vergeefs zwoegen. Nou, hoe vaak zwoegen wij, er komt niks uit. En geen kinderen brengen... tot in vroegtijdige dood. Ja. Geen kindersterfte zal er meer zijn, geen zuigelingsterfte. Ja. Zij zullen een door de Heeren gezegend geslacht zijn. Niet? En, en, en de, dan zal de slang niet meer giftig zijn. En, en, en de ja. roofdieren zullen geen vervolg geen, geen meer hebben. De wolf en het lam zullen het samen weiden. en de leeuw zal stroa ja. eten als het runt. Ja. En het mooiste is: zij zullen geen kwaad doen en geen verderf maken op mijn hele heilige berg, zegt de Heer. Ja. En de volken kunnen zien hoe goed het is ja. om bij God te horen. Ja. En die kunnen zien... dat de Heer het beste met ze voor heeft. Ja. En toch, net als bij de zondvloed... is het precies hetzelfde. De mensen die waren zo ongelooflijk boos... ondanks het feit dat ze gewaarschuwd waren... door Henoch, door Noah... Ja, door absoluut. Adam zelfs ja. ook al. Ja. En, en, en hier ook weer. Het, het is zo diep tragisch. En toch, en toch... als wij bidden... dan kunnen harten van steen... kunnen veranderd worden in een hart van vlees. Ja. Ook EZGL. Niet alleen gaat het om Israël... maar dat gaat ook om onze buren... onze familieleden die nog niet tot geloof gekomen zijn. Ja. En, en, en pas in dat hart van vlees... kan God de Heilige Geest geven. Ja. Maar zo, zo werkt dat. En uh, dat duizendjarig rijk dat komt. Maar Absoluut. wel door een tijd van benauwdheid heen. Ja. We moeten afsluiten Jan, deze aflevering. Ik wil eigenlijk met jou afsluiten... Uh, openbaring 22... Waar staat in vers 10 en 11. En hij zei tot mij. Verzegel de woorden van de professie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Kleine, twee woordjes nog erover. Ja. Of twee zinnetjes. Ja. Ten eerste, we zien hier dat de boek... Niet meer verzegeld is. Ja. Het steeds duidelijker wordt openbaring. Ja, Dat Mensen, wordt ook al tegen Daniel gezegd. Hè? Ja, lees het, lees ja. het. De tijd is nabij. Wie onrecht doet nog meer onrecht. Je ziet steeds het onrecht dat schijnt te zegenvieren hier op deze aarde. Ja. En dat, dat is nu eenmaal Bijbelse. De van de maatschappij. Wie vuil is, hij wordt er nog vuiler. Ja. Heel Nederland is, is een wolk van onreine geesten hangt er over mm. dit land. En dat, is, dat moet je je voortdurend tegen beschermen. En dan komen wij aan de beurt, gelovig. Wie rechtvaardig is, hij wordt er nog rechtvaardiger. Nee, dat kan niet. Je kunt hier nog rechtvaardiger worden, want jouw rechtvaardigheid is de Heer Jezus. Ja, ik bedoel... Uh... Ja, dus daarom staat, wie rechtvaardig is, hebben wij ze nog meer rechtvaardigheid. Ja. Wie aan de zending geeft, geeft nog meer aan de zending. Ja. Wie voor Israël bidt, bidt nog meer voor Israël. Ja. Snap je? Dus de, je heiligheid staat hier ook. Wie heilig is, wordt er nog meer ja. geheiligd. Leven nog meer dicht bij God. Zo kun je in deze tijd nog tot zegen zijn voor Israël, tot zegen zijn voor je familie, want de tijd is nabij, we hebben niet veel tijd meer. Nee. Nou Jan, heel hartelijk bedankt voor deze aflevering. Ik zie je graag nog weer een volgende aflevering terug. U thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. Duizend jaar Frederik, het komt eraan door verdrukkingen heen, hebben we al geconstateerd. Uh, maar ook opnieuw mogen we zeggen, daar hoeven we niet bang voor te zijn voor die verdrukking, want we hebben vrede in Christus Jezus. Heel hartelijk dank, graag tot een volgende aflevering van Eindtijden Profetie.